Een derde van de leerlingen weigerde de opdracht te doen en ouders beklaagden zich bij de schoolleiding. De school besloot uiteindelijk om de leraar te schorsen. In Utrecht is het feest Slag om de Vrede op de overkapping van de snelweg A2 druk bezocht. 14.000 mensen kwamen naar het festival ter ere van de opening van de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht. De organisatie is tevreden over het verloop van het evenement. Tijdens het feest werd het historische verhaal achter de Vrede van Utrecht uitgebeeld. Na het spektakel begon een dansevenement in de Utrechtse binnenstad.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 Twee minuten over vier en ik heb het over jouw lievelings-Europese stad. Ik ben afgelopen week in Berlijn geweest. Vier dagen, echt heerlijk gehad. Echt genoten van een andere stad uh, in het buitenland. Er zijn toch altijd weer andere dingen. Je eet andere dingen, je drinkt andere dingen, je gaat naar andere dingen toe. Het is gewoon, ja, het is heel erg leuk om eventjes eruit te gaan. En dan leer je ook een beetje zo alles kennen in Europa. Voor nu is mijn lievelingsstad even Berlijn. kan ook wel weer veranderen, want ik vind Parijs eigenlijk ook wel heel leuk. En Londen stiekem ook wel. Stockholm ben ik een keer geweest, dat vond ik eigenlijk ook heel leuk. Maar voor nu ga ik gewoon voor Berlijn. Wat is jouw lievelingsstad en waarom? Mooie herinneringen aan een ja, bepaalde Europese stad. 0800-1121. En Henk, nacht. Hallo. Hoi, jouw lievelingsstad is Rome, hè? Ja, dat klopt. Waarom? Ja, ik was er toen uh, met mijn ouders. Ja. En het was heel gezellig. En wat was er, wat, maar wat, het was gezellig, maar dat kan je ook hebben in, uh, in Brabant ergens. Maar waarom was Rome dan zo bijzonder? Ja, het was heel lekker weer. En, uh, we zijn in het Colosseum geweest en Colosseum is heel mooi. En verder? En in midden, ja, ze zijn niet gescheiden, dus uh, wat dat betreft. Toen waren ze maar niet gescheiden. Oh, je ouders? Ja, ja, ja. Oh, maar, dan, dan, dat, maar dat maakt de stad niet minder leuk, Rome. Mijn vader maakt het voor mij echt speciaal, want toen was alles nog leuk en fijn. Oh, dus het heeft ook nog een goede herinnering aan hoe het was. Ja, het vroeger was het beter. Maar ben je wel eens terug geweest nog, nu, nu ze gescheiden zijn? Uh, ik wil deze zomer weer teruggaan. Oké, okay. en dan met, met je vader of je moeder, of met allebei, of met vrienden? Ik hoop met allebei, maar ik denk alleen maar mijn vader. Want hij is meer Rome-liefhebber dan, uh, dan je moeder bijvoorbeeld? Uh, ja, ik ben meer een Bourgondier, mijn moeder wat, ik gewoon liever thuis krijg. <laughs> ja, dan moest je lekker met je pa gaan. En, en qua eten, want je zegt hij, hij is een Bourgondier, jij was lekker aan het, uh, aan het Italiaanse eten ook daar. Ja, maar ook gewoon standaard pasta en zo, Maar, maar dat was wel ja. Maar dat was met mijn vader en mijn moeder, ja, dat was gewoon heel gezellig. Maar zat je een hele niet... mooie stad. Ja, maar zat je niet ook lekker aan de antipastie en zo? Want je had toch heerlijke bordjes met allemaal verschillende soorten worst en, en, en, en ham en zo? Nou, wij zijn niet echt antipasta. We zijn gewoon voorpasta. Nee, ja, antipastie. Dat, uh, <laughs> dat is een voorgerecht. Dat is, dan, kan je, dan krijg je een. een, een, een... Een plank of een schaal met allemaal lekkere vleessoorten erop. Zo heet dat gerecht. Maar... Oh, daar was ik niet van op de hoogte. Nee, nee dat maakt niet uit. Hé, hey, maar uh, en wat vo en hoe, hoe vond je de mensen? Want de Italianen zijn nogal temperamentvol en zo. Vond je dat fijn, die sfeer op straat? Ik vond de sfeer uh, buitengewoon goed. Beter dan in Amsterdam. Ja? Ik kom uit Amsterdam. Daar uh, heb je afvind nog wel ruzies. Maar in, in Rome heb je dat volgens mij niet op straat. Nee, was dat een sfeer gemoedelijker. De sfeer in Rome is veel moeilijker in Amsterdam. Ja, is, er no is er nog iets naast het Colosseum? Want dat haalde je al aan, dat was ontzettend mooi en ontzettend groot. En dat, dat fascineerde je. Is er nog iets specifieks wat je onthouden hebt aan een Rome? Um, ja, het, het, het, het, het huis van Da Vinci. Ah oh ja, dat is ook wel bijzonder. Ben je er ook wel eens geweest? Nee, nee, ik ben nog nooit in Rome geweest. Ik moet er echt een keer naartoe, want ik heb er hele goede verhalen over gehoord. Onder andere over het huis van Da Vinci. Maar omschrijvend is, wat zag je daar? Uh, alle uh, drie kentwerken van Da Vinci. En het huis ver, verder, wat, wat, hoe was het? Ja, het stond wel. <laughs> Waar rook het naar nou, ja, nee, ja, dan? Uh, da Vinci heeft daar echt gewoond in dat huis. Hè? Ja. Dus uh... Het is niet echt, het ruikt niet echt lekker, maar het is een hele mooie kunstwerk. Het was wel heel bijzonder om het te zien. Nou ja, je voelt gewoon dat die man daar geweest is. En het rookt gewoon naar ouderdom ook, een beetje? Het rookt naar ouderdom, maar genialiteit. Ah, oh, oké. Okay. Dus je hebt er ook nog een beetje inspiratie aan, uh, aan opgeraden. Ja, want misschien voel ik mijzelf ook geniaal. Oh, nou, dan heeft het een beetje uitwerking gehad. Henk, dankjewel uh, voor jouw verhaal over Rome en een fijne nacht nog. Uh, heel graag gedaan. Ga je binnenkort er naar Rome? Nou ja, je hebt me wel een beetje mijn interesse aangewakkerd. En wat ik zeg, ik hoor zoveel goede, ja, goede verhalen. Ja, maar ga je dan naar het huis van de Vinci? Ja, misschien wel. Ik oh. weet het nog niet. Oh. Nou, misschien. misschien. Ik wil wel een uh, beetje duidelijkheid. Oké, okay, ik ga naar het huis van de Vinci. Oké, okay, uh, bel me terug als je daar geweest bent. Ja. Dan hoor ik graag jouw verslag. Ja, nee, dat is goed. En dan kijk ik, uh, ben ik ook benieuwd of het daar zo stinkt, zoals wat jij zegt. <laughs> Ja, het wel, maar wel een genialiteit. Kijk, dat is belangrijk. Dankjewel, Henk. Fijne nacht nog. Dag, het is een nacht. Groetjes. Ik ga eventjes naar de andere kant van Europa, want uh, ja, Rusland hoort ook bij Europa. Het is 50-50, 50-50 met Azië en Europa. Maar omdat de hoofdstad Moskou in, uh, in het Europa-gedeelte ligt, is het toch wel vooral Europa. En daar woont Simone, en die mocht ik eventjes bellen zo midden in de nacht. Uh, Simone, goedenacht nacht. Ja, ja, ik ben echt heel nieuwsgierig. Wat is er zo bijzonder aan Moskou? Wat er zo bijzonder is aan Moskou... eigenlijk is, is niet speciaal iets hier in de stad... maar dat is eigenlijk gewoon de hele stad zelf... als, uh, als enorm melanchomaan fenomeen van uh, stadsplanning. Maar qua hoe het, is, hoe het is opgebouwd, maar ook qua architectuur bijvoorbeeld? Ja, Qua, qua gebouwen, qua uh, infrastructuur, gigantische wegen, gigantische bars en clubs en gigantische uh, alles eigenlijk. En wat zou jij. Uh, wat, wat stel dat ik naar Moskou toe ga, wat, uh, waar moet ik dan echt naartoe? Of wat is dan echt iets wat ik moet doen om Moskou te ervaren? Nou, wat ik het allerleukste vind om, uh, om te doen, is uh, uh, gewoon uh, naar het park eigenlijk. <laughs> Uh, je hebt hier een, een enorm groot park, het Gorky Park aan de, aan de rivier de Moskva, En eigenlijk voel je daar uh, hoe groot de stad eigenlijk is. En ook hoe flexibel die is en, en hoeveel er gebeurt. Omdat uh, na zomers zijn daar gewoon allerlei festivals, optredens, uh, nou ja, uh, markten en uh, weet ik veel wat. En uh, dat is, het is zo ongelooflijk groot dat je er eigenlijk drie festivals tegelijkertijd in kwijt kan. En dan nog steeds... ...ruimte over hebt om, uh, om gewoon vrij rond te lopen en helemaal niks van die mensen festivals mee te krijgen. Mooi. En hoe zijn de mensen? <laughs> nee, ik, ik, uh, ik kan het goed met de mensen vinden. Ik spreek inmiddels ook een aardig woordje Russisch. En dat is eigenlijk wel een vereiste. want het is lastig om rond te komen als je geen uh, Russisch spreekt. En het is niet een vriendelijke stad. Het is niet dat uh, hier uh, mensen je bij de hand gaan nemen en, uh, en alles gaan laten zien. Um, maar het zorgt wel voor een heleboel hele spannende situaties. Maar zoals? <laughs> het... Want je, ze zijn niet vriendelijk, maar zijn ze dan echt Noors tegen je? Nou, ik heb één keer meegemaakt dat ik mijn, graag mijn kleren wilde stomen en dat ik binnenkwam. En dat er ja, meteen zo verschrikkelijk tegen me geschreeuwd werd, <laughs> dat ik eigenlijk weer... Ja, ja gewoon naar buiten geduwd werd. Maar je, werd je weet niet waarom eracht... ze zo tegen je schreeuwde? Nee, nee, ze zat de zat, zat dag niet denk ik. Oh mijn god. <laughs> en verder, want dit was de mensen. Wat best wel belangrijk is qua sfeer natuurlijk, hoe de mensen zijn. Wat is er nog, nog ja. wel heel mooi bijvoorbeeld? Want het is niet echt te vergelijken met een Amsterdam of zo, denk ik. Of ook niet met een, met een Brussel. Uh, absoluut. Ik heb geen enkel, uh, enkel oppervlakte vergelijken. Uh, ik, ik heb al gezegd de omvang. En de omvang is eigenlijk uh, be, zo bepalend voor alles. En eigenlijk, als je erover nadenkt, is ruimtegebruik zo bepalend voor alles in Nederland. Ja. Alles is al ja, uh, het houdt zoveel tegen, zoveel ontwikkeling en zoveel uitbreiding en alles. En um, um, ja, ja, om het te vergelijken, ja, dat, dat kan eigenlijk niet. <laughs> en, uh, Ik weet het niet. goed. alles is groter, zei je ook. Ook de clubs en, uh, en, en, en de kroeg en zo. Hoe is het uitgaan? Uh, ja, het uitgaan is heel vet. Het is wel wat. Uh, dan, uh, dan dat je gewend bent in, uh, in Nederland is het allemaal uh, wat chieker, uh, tenminste naar onze eigen mode maar de mode is hier wat anders en het is uh, heel erg een, uh, gezien worden en de dames lopen op mega grote hakken en uh, weet je wel helemaal verzorgd en helemaal nou ja, wat en, uh, en, en hele grote ruige mannen en, uh, ja. Nou ja. en veel vodka Gewoon. heel veel vodka Heel goedkope, heel veel vodka. Lekker. Nou ja, drinken nog eentje op, op, nou ja, op, op Moskou. En uh, genieten van de tijd dat je nog in Moskou bent en dat je daar woont. Dankjewel dat je mocht bellen zo midden in de nacht. Ja, geen probleem. Uh, fijne avond. Yes, en veel plezier daar. Ja, bedankt. Doeg. Doeg. Ding, die zingt over uh, Russians, omdat ik met Moskou belde. BNN Radio 1. Een hele goede, geile nacht, Frank. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Yes, daar luister je naar. en uh, Het gaat over je lievelings-Europese stad. En ik ging toen net uh, naar nou, Moskou, dus daarvoor Rome met Henk. En toen dacht uh, Ja, we gaan even terug naar ons eigen land. Goeienacht. Goedendag, Marinus. Hoi Rienus, jij bent een fan van Eindhoven, hè? Ja, het gaat over Moskou en over, over Amerika. Ik vind Eindhoven, Amsterdam, die vrouw komt uit Amsterdam. Ik vind Brabant moet nu uitgev uitgevakt worden. Het is een gemoedig volk, het is een gezellig, carnaval. Ja. Het hele land die net naar de carnaval hier in Eindhoven. En, en, en, dat wordt een beetje onderschat, vind ik. Ja, maar, nee, maar ja. Ik, ben onder, ik ben wel eens in Eindhoven geweest. Want ik vind het wel een leuke stad. Maar het zou niet mijn grote Europese lievelingsstad zijn. Oh, dan dan zou ik het toch uh, wel uh, veel <laughs> Misschien moet ik een keer carnaval vieren daar. Ja, nou. Uh, Jij loopt ook met de Boegeghillen en uh, Eindhoven. Oh, mijn Maar koningin dacht ik ook in Amsterdam met Maar dat kost geld, want het is gezellig. Carnaval, moeilijk. Brondisch. Ja, maar jij kiest dus uh, Eindhoven boven alle grote Europese steden? Ja, eigenlijk wel, ja. ja, ja maar Eind, dat kan. Parijs, Parijs is uh, alleen maar uitgeving, ja. Leuk. Klein is moffen, uh, ook niks. <laughs> nou. Uh, sorry, maar die uh, Madrid is dus, uh, Spanjaren. Die moeten we helpen. Jij bent gewoon niet zo'n fan wel. van het buitenland. Je houdt eigenlijk alleen van Nederland en dan vooral Eindhoven. Inderdaad, je, je, je kunt een aardige uh, lezer. Ik, ik versta je heel nee, slecht. Je, je hebt aardige manischcamera. Ja, goed hè, snel heb ik, heb ik je door. Maar, maar ik, ben geen, ik ben geen Limburg, hè? Brabant is leuk, leuk als Limburg. Uh, ja, dat denk ik. Ja, ja, ja. Ja, maar daar wordt een discussie over welke provincie het leukste is in Nederland. Nee, het ging nee, om de mooiste stad jij Dat is niet de zaak dan maar. Nee, dat moeten we ook Al, niet willen. Antwerpen is ook een leuke stad, maar Eindhoven de, is leuker. Eindhoven staat op nummer 1 bij jou, Rinus. Dankjewel voor je belletje. Niks gedaan, meneer. En een fijne nacht nog. Eindhoven. Eerst, groetjes. Ja, Eindhoven dus uh, voor Rinus op de lijst. Rami, welke mag ik voor jou op de lijst zetten qua lievelingsstad in Europa? Het Verenigd Koninkrijk, Engeland. Ja, dat is een land. Maar je moet een stad kiezen. Londen. Londen ja, de hoofdstad. Wat vind je daar zo mooi ja. aan? Uh, nou, ik ben in... Uh, uh, ik, ik, uh, ik kies Londen, maar ik ben ook in Denemarken Maar uh, Londen heb ik gewoon heel leuke ringringen aan. Dus Santina uh, tien jaar terug. En uh, ja, ik ga er nog een keer uh, weer terug. En... Uh, uh, Londen, Piccadilly Circus en uh, Bond Street. Dat is prachtig. Maar wat, zijn dat dan de herinneringen die je daar hebt ook? Dat je het gewoon prachtig vond? Of is er nog iets specifieks gebeurd? Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik heb daar een uh, ja, meid ontmoet, een Duitse meid. Dus. Uh, dus uh, dat was bijna uh, Een. Uh, ja. Je uh, <macht> weet ik wat din, Dus. Dat uh, was een student. Die daar studeerde. En ze vroeg aan mij of ik foto kon nemen van haar. Dus bij een fontein. Dus ik zei van. zo doe ik wel. Op een gegeven moment we de eerste paar uur met haar druk haar doorgebracht Het was gewoon prachtig. Ja, en dan heb je ook een liefdesherinnering aan Londen. Ja, ja, klopt. Ja, het is geen liefde geworden. Ja, dat wilde ik net vragen. Het is tien jaar geleden. Ik dacht misschien zijn je nog steeds bij elkaar. Ik moet. Ik doe de zin. Nou ja, nee, omdat je daar je liefde, je Duits liefde, zo leuk in Londen, Duits liefde. Dus ik hoopte dat jullie nog bij elkaar waren, maar wat je zegt, jullie, uh, het is geen liefde geworden. Verder dan dat. Nee, maar het kwam, het kwam door mij. Dus. Uh, uh, ik ben daar uh, meer van berust uh, gegaan. En ook het ja. hier regende toen. Het was zomer 2003 was het. Uh, een nare zomerier... hier. Regen en zo. Dus uh, ik heb gelijk uh, op het laatste moment nog een uh, ticker kunnen bemachtigen. Vliegtuig. Waar ben je nog een keer terug geweest, Rami, of niet? Nee, wel naar Kopenhagen, maar niet in Engeland. Waarom niet? Want als het je lievelingsstad is? Klopt, ja. Het nachtleven is daar gewoon, uh, gewoon perfect. En, uh, je kunt eten en drinken goed. En, uh, uh, alleen, het is een, uh, Het is een dure stad. Ja, Londen is wel een dure stad, inderdaad. Ja, het is een dure stad. Ja. Het is, uh, mijn geld was er uh, snel doorheen. En uh, ik, ik heb daar nog een gepakt voor een weekje. Maar ik heb echt lekker dingen verder. Ook wat ik echt uh, verschrikkelijk vind, is. Uh, er zitten van die hele grote parken. Wat je naar Meer ook ziet. High Park en zo. En, uh, ja. Daar kun je uh, wandelen en uh, foto's maken. En uh, je kunt echt het rust komen. Daar. Je hebt ja. een fiets nodig om het uh, hele park. Uh, ja, dat is geweldig. En je bent niet uh, van de sokken gereden, omdat iedereen naar links rijdt daar? Want dat is gevaarlijk, en met oversteken. Wij kijken hier eerst naar rechts en dan naar links, maar daar moet je van links naar rechts kijken. Ja, precies. Ja. Klopt, ja. Maar dat ging goed? Ja. Ja, dat, uh, ik, ben, ik ben heel thuis gekomen en uh, het is gewoon een uh, mooie stad. En, uh, ook, uh, je kunt er ook heel goed winkelen, echt. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Duren, ik, ik, ik ben er een winkel in gestapt. Uh, een uh, jas gezien voor 2500 euro. Jeetje, Rami, weet je hoeveel geld dat is? <laughs> heb je hem gekocht? Nee, nee, nee, nee. Ik, ik heb, uh, ik heb uh, alleen gekeken en ik zei hoeveel... Hij is maar 2500 euro. Ik nou, nou, 2500 pond, hè? Dat is nog meer dan een euro. Ja, klopt. Ja, in mijn geval Dat was, was een op de Bond Street. Maar ik heb daar een broek gekocht, een broek, een klassieke ah. broek. daar uh, heb ik nog een keer een afdingen. Maar die was iets van 80 euro. Ah, oh, dat valt wel mee. Dan kan je dan wel leiden, maar, toch? Dat, dat, kon je wel, dat kon je wel leiden, qua kosten. Ja, ik, ik, ik, ik werkte toen, dus uh, ik kon het wel kwijt. Maar ik, ik heb altijd van, als je op vakantie gaat, dan moet je altijd wel al iets mee meer terug. Ik, ik heb altijd iets mee terug. Ja, heel goed. Dankjewel, Rami. Ik zet Londen op de lijst. En, uh, en uh, hij staat erbij bij de Europese topsteden. En nog, een, uh, nog één ding voor de dag. Je kan geen afscheid nemen van me? Hè? Nee, ik bedoel, uh, Kopenhagen is ook heel mooi. Zet ik er ook even bij. Maar die komt dan niet op één, want daar staat Londen voor jou. Dankjewel, Rami. Ja. Fijne nacht. Heel erg Zometeen ben ik nog eventjes met Frans, die, uh, zijn lievelingsstad is Hamburg En ik ben heel benieuwd waarom. Ik ben één keer in Hamburg geweest. Ik vond het ook een fantastische stad, dus ik praat graag zometeen met hem verder. En ook nog eventjes Egbert, die is dol op Sevilla. Sevilla. Je moet het met dubbel L, is een, is een J natuurlijk in het Spaans. Sevilla. Ik uh, ga eerst eventjes nog naar uh, Boekarest, dat ligt in Roemenië. En Koen woont daar al een tijdje en ik ben benieuwd hoe Boekarest is om in te wonen. Koen, goeienacht. Goeienacht. Jij, uh, jij woont in Boekarest, Roemenië. Hoe is dat daar? Uh, ja. Maar nou, heel anders dan in Nederland, in ieder geval. Ja. Het is uh, veel warmer, in ieder geval. Het is nu al lekker 23 graden. van oh, Al het vandaag. Fijn. Uh, ja, en het is. Uh, ja. Wat wil je precies weten? Nou ja, ik wil eigenlijk vooral weten wat het meest bijzondere is aan jouw stad. Wat, wat, wat is nou echt iets wat er uitspringt? Nou ja, uh, misschien. Is het, uh, best wel even vertellen hoe je binnenkomt, dus Ik ben de eerste keer dat je binnenkomt, ben ik via het feitenshop binnengekomen. En... Uh, ja, je ziet overal vervallen, vervallen gebouwen, dus oude, oude, hostels, oude hotels en uh, bioscoopgebouwen, dus helemaal nog als het ware pad gebombardeerd. Dus je ziet een beetje de restanten van, uh, van uh, communisme. Mm -hmm. uh, overal zie je straatwonden en uh, je ruikt overal de, de urine van de straathonden. Dus op de, uh, de, uh, de eerste blik is het echt niet bepaald uh, een mooie stad of wat dan ook. Maar uh, vervolgens, als je dus uh, er echt gaat wonen en, en dus, meer, uh, dus, dus meer dingen kan bekijken, heb je de, de oude binnenstad. Ja, die is echt prachtig. Uh, gigantisch mooie oude gebouwen. Het uh, is ja, dus een mix tussen uh, dus Jugendstil, maar ook uh, uh, ja, in barokstijl gebouwen. Het is echt, echt geweldig. Dus je hebt een binnenstad met gebouwen die ja, je kan vergelijken met Rome of Parijs. Daar kom je in Amsterdam dus, uh, niet tegen. Nee, en hoe is de sfeer op straat? Uh, heel open eigenlijk. Heel anders dan in Nederland. Je hebt, je hebt ja, nu in de zomer veel toeristen. Maar voor de rest. Uh, ja, in, de, in de winter, wat er nou do doorgaat. zitten alleen maar gewoon echt Roemenen. Het is veel open, iedereen is. Uh, ja, praat veel, iedereen is, iedereen is aan de telefoon. Als, als je denkt dat mensen in Nederland veel bellen. dan moet je hier maar eens kijken. Echt, maar in de, in de metro, uh, op de fiets. Oh, iedereen er, is maar aan het bellen. <laughs> je wordt er niet vrolijk van. Als je bijvoorbeeld uh, uit eten gaat. iedereen, uh, ook al zit je met. zitten mensen aan, aan een hele lange tafel. Want dan weet je dat het een soort familie-eentje is of een verjaardag. maar iedereen zit te bellen, iedereen wordt voortdurend gebeld. Mensen hebben twee, drie telefoons. Dat dus is een beetje de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Nederland, wat je het voorstellen. Ja, dus het is echt eerder te bellen, maar voor de rest heel vrolijk eigenlijk. Heel, heel open. En qua uitgaan, is het een beetje een, een dansstad of een, een kroegjestad? Nou, ik, ik wist het dus helemaal niet. En ik ben het de eerste keer dat ik hier was, ben ik gewoon naar een normaal café geweest. Nou, dat is een beetje hetzelfde als in Nederland. De mensen drinken heel veel bier. Uh, maar het is allemaal, je krijgt alleen maar halve liters. Als je een Nederlands pilsje wil, dat, dat kan je niet vinden. Nee. Um, uh, ze hebben alle Nederlandse bieren, hebben ze ook. Uh, ze hebben ook gewoon uh, ook Belgische bieren. Maar als je dus echt uit wil gaan, is het wel veel, is het een gigantisch verschil. Je hebt gigantische clubs hier, allemaal hartstikke in stilo, en... Iedereen komt er ook in pak en dan zie je een hele par nou ja, parkeergarage uh, voor met alleen maar Lamborghini's en Ferrari's. Dus uh, is een gigantische, paradoxale stad, is het dus waar. En is het duur? Um, nee, nee. Het is spotgekopen eigenlijk. Zo'n beetje Oost-Europa, dat het daar allemaal wel wat goedkoper is dan dat wij gewend zijn hier uh, in Nederland... ...of als je naar uh, uh, België, Duitsland en uh, Engeland gaat. Ja, het is, het is een... een uh, over het algemeen normale dingen bijvoorbeeld, als je, niet uitgaan, als je bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat... Een brood kost echt vier keer, vijf keer zo, zo weinig. Als je bijvoorbeeld uit, uh, kijkt naar uitgaan, ja, een letterblond hier bijvoorbeeld, voor mij in Nederland kost het 3 euro of zo. En dat kost hier ongeveer hetzelfde. Dus whisky's ook, en sterke drank ook. Maar ja, mensen, betalen, mensen het, verdienen veel minder, maar toch kunnen ze dat dan betalen. Ze, ze besparen dus veel meer op andere dingen. Bijvoorbeeld, heel, iedere ieder persoon heeft een eigen huis hier. En uh, heeft dus ook geen huur te betalen op wat Marx allemaal uh, gegeven destijds uh, na de revolutie. Dus ja, het is, is het een beetje felse, maar voor de rest, qua eten en drinken, of als je uitgaat voor alleen naar eten, is het bijvoorbeeld wel echt spotgekoop. En kan je daar, denk je, je hele leven blijven wonen? Of, of, of is het daar toch niet bijzonder genoeg voor? <laughs> nou, eerlijk gezegd, nee. Nee, nee, nee, nee. Het is, uh, ik ben er niet toegekomen om, uh, om hier jaren te gaan wonen. En het, het, het heeft de charme. De binnenstad is prachtig, maar het oude binnenstad is heel klein. Uh, je hebt wel een hele mooi groot gebouw, dat is wel maar het oppervlakte aan, aan, aan, aan, aan mooie kroegjes en restaurantjes is klein. Verder zit er dan heel veel mooie kroegen, restaurants en clubs zitten dan helemaal verspreid over de stad. Dus iedereen gaat ook uit in taxis, je hebt nu dus geen fiets hier, oh. bijna geen fiets hier. En alles gaat ook met metro en tram, kan je, dat kan je doen. En dat allemaal hartstikke goed geregeld. De metro hier is hartstikke nieuw en uh, ja, echt om te wonen hier, nee. Dus, het is, het is, te, het is te genoeg te beleven, maar... Ja, ik denk toch dat ik dan liever weer naar Amsterdam of Utrecht ga. Koenja zit in, de, in Boekarest, Roemenië. Dankjewel dat je even mocht bellen, zo midden in de nacht. Graag gedaan. En een fijne nacht nog. Ja, hetzelfde. Dankjewel, groetjes. Oké, okay, doei. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Helemaal in Boekarest, gewoon even bellen, hè. dat kan allemaal zo s'nachts. Frans, jouw lievelingsstad is Hamburg. Ja, goedenavond. Goedenavond, waarom vind je die stad zo prachtig? Nou, ik. vanaf de. Vanaf Minuut één dat ik daar was, heb ik me uh, ja, geen seconde verveeld. En hoe kwam dat dan? Want was er zoveel vermaak voor je? Ja, dat sowieso. Maar de, de eerste keer toen ik door de repenbaan liep... en de Koen Bloemingsstraat, nou, je, je kent het wel. Ja, ik ken het wel, maar misschien moeten we het even uitleggen. De repenbaan is, is ja, de straat ja, van de, Hamburg. De, ja, en de Koen Bloemingsstraat ligt daarna. Dus die straat met die mooie bloemen. Ja, maar het is ook een beetje de Hoerenstraat, toch? Ja, de, de, en en toch? de buurt, en dan ook het Stadion van St. Pauli. Ja, dat is allemaal in de wijk St. Pauli ook. Dus heb je de voetbalclub St. Pauli, ja, maar ook dus de, de reperbaan. En dat is eigenlijk een beetje de, Beker, ja, het de Hoerenbuurt. Het is en daar heb je dan nog heel veel kroegjes. En daar kan, je, ja, daar kan je heerlijk eten, drinken, dansen, springen, feestvieren. goede musea, daar heb je daar ook. Al moet zeggen dat ik daar uh, niet heel veel tijd Als je kan dansen en kan springen, dan ga je niet naar musea natuurlijk. Nou ja, dat wil ik niet gelijk zeggen. Maar ja, ik ben niet zo, uh, ja, niet zo heel erg van, uh, van de beeldende kunst. Ik ga toch liever naar een kroeg uh, de mensen uit de omgeving ontmoeten. Een goed gesprek met... Al is mijn Duits niet zo goed, maar dat maakt er niet zoveel uit. Ze kunnen ook heel goed eens, ja, iets wat erop lijkt. Een beetje Engels, een beetje Nederlands, een beetje Duits door elkaar... Ja, daarom. En dan, dan, dan, dan, dan kom het toch een heel eng. Heb je het er een beetje van genomen daar op de reperbaan? Wat heb ik genomen? <laughs> nou, het is een beetje van genomen. Dus qua drank en qua uitgaan en qua misschien ja, ook wel hoeren. Het spijnt ook, het spijnt ook een hoerenbuur te zijn, maar dat, ja, daar, daar moet ik dan niks van weten. Althans, ja, dat moet je nu zeggen, want waarschijnlijk luisteren we het nou ook mee. Ja. Maar ja, kijk we weten allebei wel precies hoe dat gaat na nou, zo'n weekendje. Maar uh, ja, nee, ja, de, de, ik, wat ik wil zeggen is uh, het uh, uh, Jos van Eurschutplein en, en de Koenbrunenstraat, dat zijn toch wel twee, twee dingen die iedereen moet zien als je daar een keertje bent geweest. Ja, en wist je trouwens ook dat Hamburg de tweede stad van de Beatles was? Ze zijn uh, op een gegeven moment vanuit Liverpool naar Hamburg gegaan om daar ook uh, te spelen en te wonen. Oh, is dat? Ja, ja, en daardoor heeft het Hamburg ook ja, wel heb... een mooie muziekmilieu uh, ja, ja, nu. Ik heb een biografie ge, ge, gelezen van Ringo Starr. Ja. En die, die, die sprak in ieder geval wel vol lof over, uh, over de stad Hamburg. Maar uh, ja, dat, dat is het niet. Ga je er vaak het, naartoe, Frans? Uh, Ga je er vaak naartoe, naar Hamburg? Nou, ik ben er, de, denk ik, nu, nu de afgelopen... Ja, ik ben er drie jaar geleden voor het eerst geweest. En sindsdien ben ik, uh, even kijken, vijf keer geweest, volgens mij. Zo, nou, dan ben je wel ja, echt verknocht aan de stad? Het. Ja, min of meer. Maar het is ook niet zo heel ver rijden, want ik woon zelf woon ik in, uh, in Groenlo, ken je dat? Uh, volgens mij is het in het oosten van het land. Ja, klopt, daar komt het Gols vandaan. <laughs> ja. Maar dan is het uh, vier uurtjes rijden. of drie uur rijden. Ja. Drie uur rijden. Ja, dat is niet zo heel veel als je zo'n mooie stad uh, als Hamburg. Uh, voor mij voelde het eigenlijk als om de hoek. klinkt dat voor mensen wat vreemd. Maar drie uur voor zo'n uh, mooie stad. Uh, Plein. Uh, ja, ja, het mooie met die havens. Wel, ja, er ook geweest, heb ik ja, ja, met die havens en zo. Het is, het is een beetje een onontdekte ja, parel ja, nog. Sorry. Het is, een, nou, hij is nog een beetje onontdekt, Hamburg. Ik denk dat het uh, nog wel populairder gaat worden de komende ja, het, tijd. Want het is een het, heel mooie stad. Vandalig, weet je. Ik hoorde dat ook allemaal van die mensen met een betoog over Eindhoven en Boek en rest. Allemaal slap geloof. Ga eens een keer naar Hamburg. Huppakee, je... de mensen die het leven nog niet echt ontdekt hebben. Je door. punt is gemaakt, Frans. Hamburg, ik zet hem ook op de lijst. Dankjewel. Godzijdank. Fijne nacht nog. Allemaal nou, hoog. Yes, en uh, deze draai ik dan een beetje, want ik denk dat Frans de, de tijd van zijn leven heeft gehad daar in Hamburg. Dit is Green Day met Good Riddance, Time of Your Life.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 Egbert? Ja, goedenavond. Goedenavond, waar heb jij de tijd van je leven gehad? Nou, de tijd van mijn leven. Uh, de mooiste stad vind ik in ieder geval Sevilla ja. En of ik daar de tijd van mijn leven heb gehad, is in meerdere steden geweest. Maar de mooiste stad uh, vind ik toch wel Sevilla. Yes, want daar gaat het over vannacht in Nachtbraken. Dus je lievelings europese stad. En jij belde naar 0800 1121. En je zei: Frank, Sofia is de mooiste stad in Europa. En nu is mijn vraag: waarom? Nou, ik uh, zei je heel veel. de architectuur, de, de, de, de, de mensen daar. alles is eigenlijk uh, straalt gewoon helemaal klas uit. Uh, ik uh, kom voor mijn werk uh, in veel steden in Europa. En uh, ja, Sevilla is echt een stad waar ik gewoon, een, uh, als ik een dag of twee, drie er even tussenuit wil, is dat echt een stad waar ik naartoe ga. Gewoon puur voor het shoppen, puur voor de, voor de, voor de cultuur. Ja, en wat ik gewoon echt prachtig vind, is uh, mensen kijken. En alle mensen zijn daar gewoon uh, fantastisch gepleegd. En uh, Ja, daar hou ik wel van. Maar dan ga je op een terrasje zitten en dan ga je lekker mensen kijken, wat er allemaal voorbij komt. Ja, inderdaad, inderdaad. En daarbij pak ik natuurlijk ook gewoon uh, de, de, de winkelstraten, het eten. Uh, het eten is fantastisch, het Spaans eten, daar moet je van houden en ik vind het geweldig. Ik ben gek op tapas en wat dat betreft, uh, ja, is dat, vind ik echt de mooiste stad uh, van Europa. En ik kan uh, er wel over mee praten, want ik ben nogmaals in veel verschillende steden geweest. Maar wat doe je voor werk dan dat je al die Europese steden afgaat? Ik werk in de voetballerij. In de voetballerij? Ik werk in de voetballerij, ja. Maar ben je ook een voetballer? Ik ben geen voetballer, nee ik, uh, nee, ik ben geen voetballer zelf, ik, uh, ik doe heel veel in de voetballerij. Ah, oké, okay. we hebben ook een Nederlander in Sofia zitten toch? Maduro nu, die voetballer. En er Maduro inderdaad, Ja, dat klopt. Ja. En, uh, en, en nog heel even terug naar Sofia hoor. want als je daar nog één specifiek ding eruit moet pakken. Stel dat ik morgen het vliegtuig pak en uh, ik ga naar Sofia, waar moet ik echt naartoe? Nou, dan moet je naar de, naar de arena gaan waar, de, de, waar vroeger het verhaal van Carmen, zeg maar, is ontstaan. Uh, dat is een uh, mooi, uh, mooi uh, verhaal. Uh, sorry? Help me even, het verhaal van Carmen. Het verhaal van Carmen, dat is een, uh, ja, dat is een uh, historisch verhaal vanuit Sevilla. Dat is een stierenvechter met een, uh, met een jonge dame uh, die veel liefde op elkaar worden. En daar zit een heel verhaal achter. En uh, ja, daar wordt heel veel opera over, uh, uh, over gemaakt. Er wordt, uh, flamingo -shows worden flamingo-shows erover gemaakt. met het thema allemaal van Carmen. Dat is, uh, ja, dat is echt boeiend, dat moet je zeker doen. Maar dan ga ik naar de arena. Maar is dat dan, zie ik daar dan toneelstukken of is het een, een, een gebouw? De, dat is gewoon een, uh, waar de stierenvechters uh, vroeger zeg maar. De, de stierenvechtarena. Dat is het gebouw wat je ziet, die bestaat nog steeds. En dat is nu een soort theater, inderdaad. Oké, okay. wordt er nog stier gevochten uh, in de buurt van Sofia? Nee. nee. Nee. Nee. Nee. Heb je het wel eens gezien? Ik heb het uh, in het verleden wel eens gezien, maar niet tussen op jullie. Ja. Oké, okay, maar uh, wat vind je, wat, hoe vind je dat dan? Vind je dat ook wel meer bij de cultuur passen ergens, bij de Spaanse cultuur? Nou ja, de, de tijd dat ik het bekeken heb, daar praat ik over echt een jaartje of tien, vijftien geleden. En uh, ik vond het toen een keer indrukwekkend om mee te maken, al die mensen die uh, helemaal uit hun plaat gaan uh, in zo'n arena. Alleen, uh, voor mij hoeft het niet. Ik, ben, uh, ik heb het één keer bezocht en... Uit uh, ah, nieuwsgierigheid. Nou, te springen. Ja. Dus uh, wat dat betreft uh, maakt ze me daar niet echt blij mee. Maar, maar uh, voor de rest kan Sophia niet stuk bij jou, want jij hebt zo'n mooi, mooie promopraat gehouden voor de stad. Dat is, uh, nou ja, cultuur, winkels, mensen, eten, drinken, weer, alles komt bij elkaar. En Sophia lijkt het wel. Ik, uh, je vat het heel mooi samen. Ik heb er een aantal minuten over gedaan en jij doet het in uh, vijf zinnen. Alsjeblieft. Dankjewel voor het bellen, Egbert. Oké, okay, wat rustig straks. Yes, hoi. fijne nacht en rij voorzichtig. Groetjes. Hoi, hoi. Ik uh, bel zo meteen nog even met Londen. Daar woont een meisje en uh, ik ben altijd benieuwd uh, hoe het daar is als je ergens woont. En beleef je stad toch nog ergens anders uh, als je daar uh, op, op vakantie bent. Daarom, de Clash, London Calling. Oh ja, ik ga even, een... daar heb ik nou zin in zeg, even een sigaretje roken. Boys and girls, London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has putting the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the truncher of pain. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going big. Engine's stuck on him, but I have no fear, cause London is drowning. now.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 the De Clash London Calling: en ik ben tijdens het geweldige nummer en het is zo'n goede plaat. Ben ik uh, door het gebouw aan het lopen naar het rookterras. Want uh, dat doe ik altijd zo. En uh, twee uur eventjes een, uh, een rookpauze. En dan ga ik door het gebouw, door een klein deurtje. En dan kom ik buiten en dan kijk ik even hoe het weer is. Even kijken of de nieuwslezer is, niet liegt dat het lekker weer is. Bijvoorbeeld en dat het wel met bakken uit de hemel komt. Maar het is, het is niet koud. Het is niet meer zo koud als vorige week. Het is wel gewoon uh, nou, nou, een lekker graadje of tien. Het misert een heel klein beetje. Het is nog niet echt heel erg lekker weer. Maar wel uh, lekker genoeg weer om buiten, onder, niet onder het afdakje, een sigaretje te roken. Mm. En dat doe ik dan altijd met iemand die ook uh, bij Radio 1 aanwezig is. Want ja, alleen roken is ook zo saai. Robin, goeienacht. Goeienacht. Ja, uh, je favoriete Europese stad, daar gaat het over. Je kan nog inbellen. Ben jij de laatste beller? 0800-1121. Wat is jouw lievelingsstad in Europa? Ja. Ik denk dat ik er wel twee heb, als dat mag. Ja, je kan ze allebei even voorleggen. Okay. Dan, uh... Ja, dat is Berlijn, sowieso, en Londen. Omdat ik het allebei wel... Ja, ik heb voor twee jaar geleden in Berlijn gekampeerd. Bij het Houtbaanhof heb je een camping zitten. Dat is een oud zwembad. En dan daaromheen kan je met je tentje staan. Dat is echt, echt heel tof. En Londen heb ik ooit een vriendinnetje gehad. Ah. Ook de liefde. Ik heb wel een paar luisteraars aan de lijn gehad... die ook de liefde wel hadden waardoor een stad speciaal was. Ja. En dan leer je een stad natuurlijk ook wel kennen... door iemand die daar echt woont. En ja, dat, dat is ook gewoon een hele mooie... en het is gewoon echt een hele toffe stad. Echt zoveel te doen. En qua muziek, het is ook echt een muziekstad. Heel anders dan Berlijn, dat meer ja. de elektronische kant is. En Londen is echt de beentjes. En, en die twee dingen vind ik allebei heel erg leuk. Dus... Maar als je moet kiezen, want het is wel... Ik, ik vraag ook aan mijn luisteraars, die zeggen dan ook van... Ja, ik vind dat mooi en dat mooi, maar dan moet je kiezen. Wat, wat, welke komt er op het lijstje? Ga je dan voor het industriële... en voor meer de, de dancemuziek... en voor de uh, wat vrijere sfeer in Berlijn? Of ga je dan voor Londen, waar het uh, wat beleefder is de mensen? Wat, wat meer, ook misschien wat afstandelijker... maar wel echt die beentjescultuur? Ja, dan, dan ga ik wel voor Berlijn, ook omdat het... Veel goedkoper is. Het is gewoon, daar kan je een biertje voor 1,50 halen of zo. En in Londen betaal je 4 pond voor een biertje. Net zoals sigaretten en alles is gewoon duurder in Londen. Dus als ik het tegen elkaar afstreep, dan, dan is het wel Berlijn. Oké, okay, dan ga je voor Berlijn en dan ja, wij zijn nu een sigaretje aan het roken op het, uh, het rookterras van Radio 1. En uh, je mag ook overal gewoon binnen roken in Berlijn. Ja, dat is wel echt. En die sfeer van die cafetjes. het zijn gewoon huiskamers waar je in zit of zo. Tafelkleedjes en. Lekkere... Grote banken. Ja, het is echt... Ja, je voelt je daar gelijk thuis. En ja. dat, is, dat is wel heel fijn. En Londen heeft dan wel weer een paar leuke dingen. Ik ben er ook een paar keer geweest. In Noord-Londen heb je de Camden Lock Market. Waar, wat ook alweer een beetje dat alternatief is. Wat misschien bijna Berlijn ook alweer aandoet. En Brick Lane. Het, het is misschien wat, uh, uh, wat ouderwetser. Want we hebben natuurlijk Berlijn de oorlog gehad. Waardoor er ook wel oude dingen zijn. Maar ook veel nieuwe dingen. En Londen is wat ouderwetser. Wat, wat, wat deftiger. Ja, ja, dat is... Ja, zeker. Het is, het is meer... Ja, ik weet niet hoe je dat... Meer een, een stad of zo... Dat je... Ja, waar je aan denkt bij een stad, bij Londen. Het is druk, het is... Metro, trams... Of, nee, geen trams. Bussen, dubbeldekkers. En Berlijn is ook wel stad Maar wel veel ruimer en veel, veel... Het is veel groter opgezet of zo. Waardoor het ja, wel heel anders overkomt. Ga je terug naar een van de twee binnenkort? Ja, ik, ik heb beide wel op mijn lijst staan voor komend jaar. Dus ja, dat, dat, dat gaat hem wel worden. En heb je dan ook al, omdat je een stad dan een beetje kent... zoals uh, ik had Frans aan de lijn, die is al vijf keer naar Hamburg geweest... de afgelopen drie jaar. Heb je dan ook dingen waar je nu al naartoe wilt? Nou, Brick Lane in Londen sowieso. Dat is echt een heel tof, uh, ja, tof gebied. En in Berlijn, ja... Berlijn is alles is heel tof. Dus ja, ik heb niet iets specifieks waar ik heen wil... maar gewoon, gewoon de stad en de mensen. En... Gewoon de sfeer ervaren. ja ja top Mijn sigaretje is alweer op. Ik uh, ga weer naar de studio. Ben jij de laatste beller? 0800-1121. Je kan gewoon inbellen. En dan uh, praten wij over je meest favoriete stad in Europa. Dit is een uh, heel mooi liedje van Janne Schra. En uh, zij zingt uh, Speak Up. Dus uh, hup, upspeaken en uh, bellen. 0800-1121. Apologize, compromise, stand in line.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 Stay up all night, close the door, pays the floor Met uh, Speak Up. Mooi liedje. En uh, wie heeft upgespiekt? is Frank. Frank, goedenacht. Hallo. Hallo. Je spreekt met Frank. Ja, ik ben Frank, ja. Ja, ik um... ook. Dat is toevallig. Oh, oh wat raar. Ja, maar makkelijk. Maar, makkelijk joh. Hebben we hebben meteen een band, hè. Frank, uh, jouw ja. lievelings-Europese stad is Barcelona. Ja, dat klopt. Hoezo? Uh, ik ben naar nou mijn uh, toenmalige vriend geweest... Mm -hmm. En uh, ja, de Olympische Spelen waren daar in 1992. En ik heb toen gezwonnen met haar in het Olympisch bad. Oh, dat is best wel tof. Dat was wel redelijk really tof, ja. Ja, dat geeft wel een extra tientje eraan. En verder, wat vind je mooi aan de stad? Ja, ook, ook, uh, ik ben ook een enorme voetballiefhebber. Kan nou. Ja, dan zit je goed daar. Het is een enorme betonnen bak. Maar uh, als, je, als je er staat en uh, je weet wie er allemaal gevoetbald hebben. Maar dat is zeer bijzonder. Want je, bent, uh, je hebt een rondleiding gedaan. Ja, samen met uh, Lennart Florschop. Ah, Oké, okay. en, uh, en uh, ben, dan krijg je echt alles te zien, hè? ook de kleedkamers volgens mij. Ja, zelfs waar de spelers bij wijze van spreken kakken. <laughs> dat is best wel cool om te zien waar Messi naar de wc gaat, toch? Ja, ja toen uh, was Messi nog niet, maar Hristo Stoichkov die had daar wel uh, toen al gekakt. Ja. Grappig. Ja. En verder, want je hebt natuurlijk ook, uh, ik had in uh, het begin van het programma had ik uh, ja Willem aan de lijn, die woont daar en die zei ook van ja, ja bijvoorbeeld je? Gaudi, die architectuur daar is ook geweldig. Ja, ja Gaudi, ik vind Gaudi persoonlijk uh, vrij overschat. Want ik vind uh, nogal wat hij maakt uh, in loopt rond, ik vind de vind ik beter. Oké, okay. maar daar heb je ook, daar heb je ook ja, veel ja, van. Eh, uh, ja, die heeft een paar kleine dingen, maar die is, die is eigenlijk nog ontdekt. En verder? Nou, die, oh. uh, verder, ja. ja. Qua Barcelona, qua, qua stad, qua eten, qua weer? Ja, het strand vind ik heel lekker. Het strand vind ik echt vind ik, vind ik een lust. Ja, want je kan zo vanuit de stad naar het strand lopen, hè? Ja, je loopt zo naar het strand en dan ga je zwemmen en dan, uh, Prachtige kijk van Castellano. Ja. ja, lekker. Goede stad. Ik wil, ik ben, ook daar ben ik nog niet geweest. Ik wil heel graag een keer naar Barcelona. Ben nee, je nog niet in Barcelona geweest? Nee, ja, sorry. Hoe kan dat? Waarom ja. nou, niet? Hoe oud ben je? Ik ben 24. Ik ben 24. 24? Ja. En dan nog niet naar Barcelona geweest? Ja, nou ja, sorry, het spijt me. Een beetje laat ben je dan. Ja, maar stel dat, ik, stel dat ik ga binnen nu en een paar maanden, waar moet ik naartoe? Wat is echt een aanrader? Ja, het museum van Cassia Toren. Oké. Okay. Een groot kunstenaar. Ja. Ons best. Gooi het groot publiek. Maar. Gewoon. Nee. Deze is nee. nee. oh, oh, de lijn is heel slecht, Frank. Hallo? Kijk, ja, ik hoor het. Uh, jammer. Ja, jammer. -Toren. Ik schrijf hem op. museum van Casciatoren. Toren. Toren. Hallo? Oh, oh. Ja, heb je opgeschreven? Ja, Caillatouren in Barcelona. Ga ik daar? Ga ik, ga ik, ik, nee, ik schrijf Barcelona sowieso bij de, de, de topsteden van Europa, maar Caillatouren, het museum, ga ik daar naartoe. Ja, maar die beloftes die doe je ook. Ja, maar als ik dan ga, dan kan ik er toch... Dan, ik doe gewoon allemaal tips op, joh, voor als ik weer een stedentrip ga maken. Dat is, dat is toch te gek, dit? Ja, maar kon je ook al beloftes doen van Hamburg hè? Nee, nee, nee, Rome, Colosseum, zou ik naartoe gaan. Oh, maar, ja, maar kom je Oh, oh maar kom niet op na? ik denk het wel. Ik kan het, als ik er toch ben, kan ik het allemaal maar de hoogtepunten bekijken, toch? Ja, ik heb het idee dat je zegt van de radio een beetje mooi weer speelt. En dan dat er niet naartoe gaan? Ja. Nee, inderdaad. Ja, ik kan... Dat is wel, het jammer. Ik kan... Nou, ho, ho, ho, misschien doe ik het wel. Ik kan wel, ik kan wel opnames maken. Ja, Misschien. Maken. Hier, misschien. Ik, uh, bel in. ik bel in en uh, ik vertel mijn uh, persoonlijke verhaal en dan uh, misschien ga ik daarheen. Ja. gewoon dat je niet gaat, of maar... Oké, okay. ik moet weer in mijn belofte komen, ik ga. Maar dan uh, maak ik ook een opname, zodat ik het kan bewijzen. En dan zet je die op je website? Ja, dan zet ik op mijn Facebook. Dat is uh, facebook.com uh, slash uh, nachtbrakersbnn. Ik heb geen Facebook. Oh. Uh, dan moet je er even een aanmaken, dan kan je het volgen. Uh, Oh, dan moet ik weer een Facebook aanmaken om te zien of jij je woord houdt. Of ik mijn woord, woord houd inderdaad, ja. Dankjewel Frank voor ja, het bellen. Het is, het is wel je, lekker makkelijk. <laughs> ja. Barcelona staat erop, dankjewel. Ja, het zal wel. Groetjes. Ja, groeten terug. Ik ben pissig. <laughs> ah. Ik vind het jammer. Maar je weet toch helemaal niet of ik het wel of niet doe? Ja, maar jij zegt het van, ik doe alles. Ja, waarom zou ja, ik wel. het niet doen? Ik ga er gewoon. Ga van, het goede, ja, we... ga van het goede uit van de mens. Ik ga het doen. Ja, het goede. Ik moet wel uit van het goede van, de, van mijn ex vriendin Maar die is ook weg bij mij. Dus. Oh, maar ik ben niet je ex vriendin hè? Ja, nee. Dat, dat, dat, uh... Zou er ook nog eens bij moeten komen. Dankjewel, Frank. Ik ga, ik ga naar de laatste plaat. Want dat is een speciale plaat. En dat is uh, een ja. plaat van LP. En dat, uh, dat kan je stemmen op Facebook. Frank kan niet stemmen, want die heeft geen Facebook. Maar facebook.com slash nachtbrakersbnn. En dit keer is het de uh, Rolling Stones geworden. Een, een live concert van de Rolling Stones. Die opgenomen in 1976 uh, en 1977 in Parijs en Toronto. Twee concerten hebben ze samengevoegd en op twee LP's. En van uh, de laatste kant, van de tweede plaats, side 4... draai ik uh, Brown Sugar uh, hier op Radio 1 live vanaf Vinyl. Ja, het is uh, live. een live opname van de Rolling Stones. En dan komt ook nog van vinyl, want je kan altijd een vinylplaat kiezen die ik ga draaien hier in mijn programma via facebook.com slash nachtbrakers Ja, en nog even, even attentie voor de hoes, want die is dus gemaakt door Andy Warhol. Je ziet uh, Mick Jagger op de voorkant, een beetje rolls en dan uh, en zijn grote hoofd erop. En dan bijt hij in zijn hand en die hand is dan weer groen. Het is een bijzondere hoest, toch, Luc? Ja, zeker. Waarom weet hij zijn hand? Ja, weet, ja, weet ik niet, maar Andy Warhol die heeft, is ermee aan de haal, aan de haal gegaan. Uh, jongen. Een, ja. Rare jongen, jongen. Maar wel ze... heel vet. Ja. Luc, leuk dat je er bent. Thanks. Beetje wakker worden nog? Beetje wakker worden nog. Ik had Want, een feestje ja. ik heb twee uurtjes geslapen. Dat is dus, niet veel. Dat is niet veel, nee. Maar ik heb helemaal niet geslapen. Nog. Dat is nog minder. Kijk, daar ga je. Even snel, lievelings-Europese stad? Uh, Barcelona. Uh, Vind veel, ik leuk. Veel stad. Barcelona, ja? dus Frank net aan de lijn, Barcelona. Lekker weer. Ja, dat, dat is het gewoon, het is de temperatuur. Het maakt het allemaal zoveel leuker. Morgen ook natuurlijk hier ja. in, in Nederland. Ja, 22 graden. Ja, dat zijn alle steden leuker. Ja. Ja. Zometeen, start, wat ga je doen? Eh, we gaan het hebben over uh, ons als ongezonde generatie. Hè? Ja, jij, Wij? Bent, jij bent ongezond Frank. Hoezo? Ja, dat komt omdat, Qua drank, of ja, qua eten. Qua alles. Ik ga je zometeen nog wel even uitleggen waarom dat is. Ongezond ben jij. Ga niet goed hoor, weet ja. je? Ja.